Dus serieus, kijk, wat is, waar, wat, waar wij ons mee bezighouden? Om serieus tegenover jouw leven te, te kijken. Te zien je leven als het enige wat, het enige hou vast. Het enige verant ver, ver, eh, verantwoordelijkheid die de mens draagt is voor zichzelf. Wij denken zo dat wij dragen verantwoordelijkheid voor onze familie, gezin, andere dingen. Dat is bij, bij, bij, als het ware, iets erbij. Maar het is niet echt iets van, van wat van een mens gevraagd wordt. Alleen jezelf handhaven, jezelf corrigeren, dat is het enige, enige wat aan een mens gegeven is. Want een mens, het doel van de schepping is om te genieten, om de schepping te laten genieten. Hoe kan een schepping genieten? Alleen door zichzelf te bevrijden van de slavernij van aan de, aan de schepping. Dat is verschrikkelijk dat de mens die de basis van de schepping in Inner het innerlijke gedeelte, de mens wordt slaaf van materiële dingen. Materiële dingen zijn alles. Ze zijn alles wat we hebben gezien: eten, drinken, seks. Dat zijn alles materiële dingen. Je moet niet verslaafd zijn. De hele bedoeling is: niets niet, uh, is verboden. Maar wij mogen, niet vers, mogen geen slaaf zijn van, van, van die dingen. En dan ook niet de rijkdom. Ook niet daaraan. Alles is goed, maar dat. En iemand mag rijk worden, maar als hij dan al zijn krachten alleen stopt, alleen, en zijn doeleinde is geld, dan komt hij nooit tot zijn trekken. Ook niet geld aan geld. Al het geld zal te weinig zelf voor hem zijn. Want dan is hij slaaf. Je? Ook macht en andere dingen, of wetenschap. Dat moeten wij goed weten. Dat het, jij moet alleen, want, want al die dingen betekenen niet dat jij heerst over jezelf. Heersen over jezelf, daar gaat het om. Op een goede manier heersen over jezelf. Dus niet de baas spelen, maar in overeenstemming met, die, met het bestuur van ons. De regel. We gaan nog even de, de, deze zin herhalen in de regel 12. En het is bekend dat de regel 13, dat over, de, over deze overpeinzingen zeiden de Torah geleerde, dat, dat de schepper uh, bestraft over hen, net zoals van, van daden, net als daden, net als, met, net als men daden bestraft. Uh, zo ook... Men bestraft over uh, overpensingen. Vijftien. zegt eh, dat Daardoor is het, daarom is het geschreven. Ergens is staat geschreven. de Tafus, het bij Israël, Belibam. Let op, let op, op dat Israël, op, op dat het huis van Israël zal gepakt worden in hun in hun harten. Gepakt worden aan hun harten. Hart moeten wij zuiveren. Dat is wat wij doen. Dat is onze studie. Die wij, kijk nou, vijf, zes jaar, we wij, wij nu al hier. Dat de hele bedoeling is om te zuiveren. Te zuiveren jou, jouw wensen op het niveau van het hoofd, van het hart, en en overal verder. Dat daardoor verkrijgen wij de vrijheid. Vrijheid betekent dat, dat wij kunnen ontvangen al onze narangai, onze vijf lichten, die aan de grondslag liggen van onze wortel, van onze ziel. Oftewel onze oormakief, omringend licht, onze aura. Dat is alles wat je moet ontvangen. En kijk nou goed, als je elke dag iets Iets corrigeert. Goed opletten nu. Er, er komt dan een vraag op. Oké, okay, maar morgen, hoe weet ik dat morgen beter zal zijn dan vandaag? Goed opletten. Goed mediteren, wat ik nu probeer, probeer te zeggen. Laten we het goed nog een keer dat doen. Wij moeten ontvangen alleen wat jij moet, niet wij. Wij bestaat bij ons niet. Ja, in, ja, in, in, voor de schepper bestaan geen wij. Ik. Dus boven elke mens hebben wij wat de aura, ja? de ormakief die jij moet ontvangen. Dus jouw Narangay, die jij moet ontvangen. Dus de, het licht in die elke mens moet ontvangen. Stel je voor dat ik vandaag, leef, vandaag, corrigeer ik iets. Als ik iets corrigeer in mijn kilim, ja, corrigeer wat kan ik corrigeren? Licht hoef je niet te corrigeren, alleen mijn kilim. Als ik corrigeer een stukje van mijn klie, omwille van het geven, dan betekent dat wat ik uh, vandaag, dan betekent dat nu in dat stukje kliek wat ik gecorrigeerd heb vandaag, morgen daarin kan al een stukje van mijn ziel, van mijn oormakief, kan dan ervaren worden, het kan al binnenkomen dan betekent dat morgen een stukje minder ormakief is boven mij, dat mij binnen moet komen. Ja of niet? Minder. De volgende dag ga ik weer nog een klein beetje corrigeren. Dus dan betekent dat dat hoe verder ik ga in mijn leven, des te minder licht nog ormakief of, of mijn aura overblijft. De rest heb ik al geïncasseerd. Duidelijk hoe dat zit in elkaar. Voor de ene kan het langer duren. Voor de andere kan het minder duren. Voor Ari was het al... Uh, die was al dertiger. Alles, alles was, was volmaakt. Wat betekent volmaakt? Al zijn narangai heeft hij al naar binnen gehaald. Al zijn orma kief duidelijk, heeft hij naar binnen gehaald. Wat betekent dat Yeshua... Dat Yeshua, hij was zo oud was. hij. 30 jaar ongeveer, oké, okay, niemand weet. 30 jaar, ongeveer 30 jaar, oké, okay? 33. Okay, oh, okay. Nee, bij zijn dood was hij 33. Oké, 33 zeggen ze, oké, dat is niet zo belangrijk. Seems, we, we zullen zien dat misschien vinden wij dat zelf in onze studie. Maar 30 oh, jaar of 33 uh, maximum. Maar betekent dat hij al daarvoor, toen hij de duivel, herinner je toch in het begin van het boek uh, Matthäus van Matai zeggen we Matthäus, zeggen we Matai in het Hebreeuws het Hebraaus woord de naam, Hebraaus naam Matthäus, komt van het Hebraaus naam Matai, wat is maar dat zien? maar daar staat in, ergens, ergens snel een paar pagina's van het begin van het ja, van evangelie wat men noemt dat naar, naar Matthij, evangelie, dat is allemaal Griekse woorden. In het Hebreeuws is het Dat betekent de hele boodschap. De hele boodschap van Matthij, zo zeggen we, Matthäus, maar we zullen het. Maar daar zegt hij dan dat, dat de, de duivel heeft hem uh, verzocht eh, verzo in verzoeking ingebracht ja. hij oh, heeft hem in, ja. ja probeerde op de proef gesteld ja. hij heeft hem meerdere malen op de proef gesteld en dan heeft hij hij heeft die dus de proef doorstaan verschillende malen en dan begon hij te prediken ja. Daar begon, dan daarna begon hij direct daarop begon hij te prediken, waarom? dat betekent dat hij wat betekent dat hij had, heeft het doorstaan en hij heeft hem gebracht ergens... naar een... Uh, de, de top ergens... naar een, de, de, de, dak van de dakkapel van de, de tempel. Dus boven de tempel eigenlijk. Dat is allemaal dingen die laten zien. Dat boven de tempel van de mensenhanden... en hij heeft het doorstaan... en niet, bo, niet ging bou, buigen... voor de duivel, voor de wens om te ontvangen voor zichzelf. En daarna begon hij te prediken. Dat betekent... Al zijn Naranjai heeft hij al ontvangen. Nee. Het is eigenlijk wel grappig, want op die oude christelijke schilderijen zie je vaak de heiligen met zo'n licht. Uh, ja, ja, oké, okay. ja, Eigen, eigenlijk is dat niet. Ja, oké, maar dat is de visie om dat de kerk en cetera, ze willen dat zien ook fysiek, uh, yeah. Vis visueel willen dat zien. Ja, ja, ja. Eigenlijk, precies. Je ziet het wel, wat hij zegt. Dat allemaal zie je dat aure zie je dat hangen aan so uh, so die, ook aan die, boven die engelen, boven de mens wel, maar dus. Maar goed, zo is het. dat is gewoon een beeld, wat hebben dat. Maar dan betekent dat zo al alles in daar een gaat al binnen. Dus sommige iemand kan het zijn die twintig, dertig jaar oud is. In principe, principe vanaf twintig jaar mens kan al, op twintig jaar geleden, de mens kan al klaar zijn. Daarvoor niet. Altijd de mens moet doorzetten, doorgaan, want in deze wereld, het materiaal, het materiaal van deze wereld is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ja? Zelfs Yeshua moest een zekere tijd nodig totdat hij kwam tot de, tot de wasdom, moest bepaalde dingen leren en als het ware, om, waarom? Omdat in, in het lichaam was hij, dus moest hij toch wel bepaalde dingen nog snel doorlopen die te maken hebben met de drager met het draagmateriaal van, de, van deze wereld kan niet anders je moet, be, moet al die bekledingen van deze wereld, moet je ook doorheen, door de bekledingen van deze wereld doorheen komen of het licht laten doorheen komen door al die materie waar, waarin wij zitten. De mens zit in de materie. zelf. Dus dat kan eerder of kan later zijn. Doe het er niet toe. Maar als je, alle, als je al weet dat elke dag heb je minder oormakief boven jou. Minder aura. Dat het is een stukje elke dag binnenkomt in jezelf. Dan weet je dat dat jij dichter bij jouw, bij jouw bevrediging bent. Uiteindelijk, dat is erg belangrijk om deze, dat beeld te hebben, want anders de mens zegt, oh, wanneer komt er een einde? Wanneer kom ik dan tot de volmaaktheid? Wanneer kom ik dan tot de volmaakt, volmaakt geloof? Wanneer kom je? Wanneer, wanneer, wanneer kom je? Nu weet je dat. Wanneer, wanneer je al jouw aura heb je naar binnen gehaald, dan ben je absoluut klaar. Dan, dan niets kan jou scheiden meer van de schepper. En wanneer kan dat? Het is van boven wordt gezien alsof het al in jou is. Alleen in jouw gevoel is het niet zo. Waarom? Omdat de kilim zijn nog bevuild door de wens om te ontvangen voor zichzelf. En daarom laten zij, laten zij de aura niet binnenkomen. Want die beiden kunnen niet uh, in een plaats... In, in een plaats. Zetelen, ja, dus kwaad en, ja, en goed kunnen niet op één plaats zetelen. Twee meesters kan je niet dienen tegelijkertijd. Ja? Dus dat is precies hetzelfde, dat betekent hetzelfde. En daarom het zit zelf in het hart wat hij zegt ons, dat het geschreven is op dat... Het huis van Israël, het huis van Israël, het huis van Israël zal uh, gepakt worden in uh, hun harten. Gepakt betekent uh, daar is dus de, de, de plaats waar de, de, de het licht binnen moet komen. Zestien, gam no da, at Lotte silo bayom zeventien pash'o. Ach een rak betohe alle rishonot. Hij zegt die ook diepe, diepe ding. Gamno da zest het is ook bekend schietzitka datzadik dat rechtvaardigheid van een rechtvaardige zal hem niet redden in de dag van zijn Misdaad, zie je dat wat je zegt ons, dat de rechtvaardigheid van de rechtvaardige, iemand die rechtvaardig is, en hij heeft wel rechtvaardigheid al bereikt, dan zegt hij dan dat zijn rechtvaardigheid zal hem niet redden op de dag wanneer hij zondigt, wanneer, op de dag wanneer hij uh, misda van zijn misdaad, wanneer hij zich misdadigt. Ach, en ze eh, raak, let op. Maar echter, dat is alleen maar wanneer hij bij het, uh, bij, bij het twijfelen over de eerste beginselen. Dus dat is alleen maar ten aanzien van twijfelen van die, Dus als een rechtvaardige gaat twijfelen over de eerste beginselen, de eerste beginselen betekent uh, of, of de schepper bestaat. Of de schepper rechtvaardig is, et cetera. Als hij begint daarover te twijfelen, dan zal hem zijn rechtvaardigheid, betekent al het goede wat hij heeft opgebouwd, zal hem niet redden. 18. Amnam. Lifamim. Midgabrim. Hagirhurim, Aladam. 19. 19. עד שתוהה חס אַל על ריבוי המעשים הטובים, תווינתח שעשה, ואומר מה בצה כי שמרנו משמרתו אינן תווינתח וכי הלכנו כדורנית מפני מפני השם צבעות כי אז תווין תווינתח נעשה al 23 Arishonot. We hoeomen aan beide kool, Amaïsim to Wimsha, Sabe er Huraze. Goed opletten. Dus wat hij zo ons vertelt, dat uh, alleen maar die overpeinzingen waarbij de mens al over de eerste principes twijfelt. Ja, yeah? Bestaat er Hashem? Of is dan, Hashem is rechtvaardig of niet? Dat is gevaarlijk, want dat is al, betekent dat het, uh, de mens snijdt zichzelf af van de van het hogere, Amnam 18 echter lefamim soms, met gabrima hierhorim ale adam die overpensingen overwinnen de mens 19, Aat zo dermate E dat hij gaat God verhoeden, ähm, twijfelen, al sim, masim, wim over de veelheid van goede daden die hij zelf gedaan had in het verleden. 20. welmeren zegt, maar beter, zoals de uh, profeet had gezegd, uh, Malachi wat we hebben geleerd, wel meer en hij zegt wat is het, wat was het voor nut, dat wij zijn voorschriften hebben gedaan nageleefd 21 en zijn wij dan uh, in duisternis gegaan gekomen, voor het aangezicht van Hashem van de van de leger, legers en als hij naar let op, wordt, dan wordt hij tot een volledige boosdoener, wetteloze. Shahrei, waarom? Shahrei, hoe het? 22. Want zie hier, hij twijfelt over de eerste principes. Dat betekent al volledige boosdoener. 23. We hoeven aan het en hij verliest. Kolema asim tovim, let op. Alle goede daden die hij deed. Uh, bahir hoer razen met dit kwade overpeinzing. Hij verliest dat allemaal. Hoe, hoe, hoe kan je dat zeggen, hoe hij het verliest? Let op. Natuurlijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Hoe kan dan hij, Jehoede Ashley, hoe kan dan Hassulam zeggen ons dat hij verliest? Zijn goede daden. Goede daden, we hebben gezegd. Hè? Goede daden, hoe kan je dat hij verliezen? Eenmaal iets. Goede daad betekent dat hij iets naar boven gebracht. En in dezelfde mate was de hele ladder is ook om naar boven opgestegen. Hoe kan dan dat hij dat verliest? Als in goede daad. Betekent, wat betekent dat? betekent op dat moment, op dat moment, op het moment wanneer die, die, die, dat soort, dat soort, die overpeinzingen hem overwinnen. Op dat moment verliest hij dat. Niets ver, wat, hij, wat hij eerst heeft gedaan, natuurlijk blijft voorbestaan... Uh, wanneer de mens, laten we zeggen, de, als deze mens uh, dood gaat. Dan wat goed, wat, alles wat goed heeft gedaan, blijft voorbehouden voor hem. Ja, eigenlijk voor hem. In, waar dus in zijn ziel. Wel, maar niet hier. Eigenlijk. Hier op dit moment, wanneer hij, dat, wanneer hij op dat moment, dus wanneer een mens op, dit, op een bepaald moment dat soort overpeinzingen heeft, dan op dat moment alles, alle goede daden ver, teloor gaan voor hem. En dat is geweldig wat je ons vertelt. Zoals geschreven staat, dat de rechtvaardigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden op de dag van zijn misdaad. Wanneer hij, wanneer hij dus uh, zich misdaad dus pleegt, betekent misdaad tegen de hogere. 25, nog even deze zin. We hij ze Moji deze en hij zegt dat op, en niet dezalni min, Moji niet te min, deze niet te min, deze niet de min, deze niet te min, dan, niet te min, deze niet te min, deze niet te min, deze niet te min, deze niet te min, deze niet te maar het gaat alleen over de overpensingen, die van de, uh, kwade overpensingen over de eerste beginsel, eerste principes. En als je dan, in, dan inkeer doet, tsuwa doet, dan zal het hem helpen. Maar, let op wat je zegt, 26. Aval aas neche schaf ke mat 27. katan, dame shavru veina. Kijk wat hij ons nu vertelt. Dat moet je de waarheid zien en die principes wat hij ons nu vertelt. Hier moet je dit aan, aannemen dan je begrijpt wat betekent dat. Dat men kan niet alleen maar uh, naar een kerk of een synagoge gaan en dan de volgende dag weer uh, zondag. Kijk nou wat hij zegt ons. Aval as, mardan then, even chuva nade inker over that sort grote groot big, big, but then he will geacht in this man to begin <inaudible> to alsof as the man who begins to work for God. Also of he has nothing done. And as the man who Net als een kind dat net geboren was. In geestelijke opzicht. Hij moet weer alles opnieuw doen. Scheherai koltzit kato, want zie hier dat al zijn rechtvaardigheid betekent alles wat hij goed heeft gedaan. Miyamim shavru van de dagen die daarvoor, die van daarvoor, wat het daarvoor was. halfa weina is verlopen en is er niet meer. Dus hier in deze incarnatie krijgt hij niets meer vrucht van zijn rechtvaardigheid die hij had. Kijk nou hoe geweldig het is. dat mens kan zeggen, oh ik heb zoveel geleerd, zoveel goede dingen gedaan. En dan opeens krijgt hij dan zoiets raars in zichzelf en gaat toegeven aan zijn aan zijn slechte overpeinzingen, dan moet je weer opnieuw beginnen, van nieuw blad, en dan gaat je dan nog zo wat doen, en dan moet je opnieuw beginnen. En het gaat natuurlijk over de bijzondere overpeinzingen, die dus die echt betekent uh, aan de wortel pakken hem, snijden hem als het ware af van um, de verbondenheid met de kaf, via de kaf, met Hashem. Hoe moet de mens voorzichtig zijn? Maar dan elke dag, ik wil, welke voorzichtigheid? Gewoon er, kijken naar jezelf, naar je eigen reacties. Elk moment. Eh, hier ben ik ingenomen door die begeerte. Dan moet ik weer even terug, ja, dan moet ik weer komen, steeds... Tussen de, recht, tussen de rechtse, rechter en linkerlijn moeten we die bewegingen maken naar het midden. Want ook in de rechterlijn kunnen we ook... Kunnen we ook... Kijk, er bestaat klipa van de rechterkant en de van de linkerkant. Want begeerte, seksueel begeerte en al die andere dingen, betekent... betekent niet gewoon een, een seksuele daad normaal als je dat, dat maar echte begeerte wanneer men echt als ziekelijk dat, dat heeft Maniak, mania, maniakaal, man, man, als maniak. of, of er, zijn allerlei, er zijn allerlei gradaties van maniak zijn of niet altijd iemand die die dat zegt dat die die uh, van geboorte een verkrachter is hoeveel kan verkrachter zijn er die niet van geboorte van kracht zijn. Van krachter. Die nu en dan doet, Die dan uh, kiest. Uh, er zijn veel allerlei vormen van gradaties daarvan. Maar het is wel als het, als het iets is wat. Let op, als het iets in het hart van de mens is. Dat waar hij aan kleeft. Bevuilt zijn hart. Dat betekent. Een, en maniakaal, iets, ma, een ma, ma, man, maniakaal, zeg je dat, van het woord maniak, maniakaal. maniakaal, dat is maniakaal, begrijp je, als iemand gewoon eten, drinken, seks, uh, allerlei andere dingen, doet gewoon als normale menselijke behoeften dan in de, of uh, menselijke, of, ehm, um, wat kinderen maken veel allerlei dingen, maar niet dat hij zijn hart daarbij, dat hij zijn hart is aangekleefd aan bijvoorbeeld aan het seks doen. Dat hij zijn hart is eraan uh, gekoppeld. Maar dat hij zelf de heerst, heerst wat hij doet, dan is, het, dan is het geen probleem. Dat is het goed, dat is het normaal. Maar in de regel is het vaak is het wat we niet zien. Kijk, dat is wat in de Oostenrijk nieuw, het Oostenrijkse boef, dat dit wat het is. Denk je dat het een uitzondering is? In in die mate misschien, dat is wel zo dat dit. Maar er zijn vele, vele, vele wat je zou zien. Als je nu hier. Echt, ogen, als men zou zien wat het allemaal van binnen is, wij zien van buiten alleen maar, dan zou je dat zien hoeveel ook hier in dit land, hoeveel veel ellende zit hier in, en in het bijzonder in de beste gezinnen. In de beste gezinnen, die erg goed uh, naar buiten zichzelf manifesteren. Right? die geen problemen schijnbaar hebben, daar zit, echt de duivel verborgen, en hoeveel ellende is er niet, we kunnen ons niet, niet eens voorstellen, hoe, oh, wat het de waarheid, als wij de waarheid zouden zien, hoe dat ook in dit land is, dan, ik zeg het even, omdat wij zitten hier, zouden wij zeggen, nou, pff, waar leef ik, ja, Begrijp je? Ik, niet dat in dit land, maar überhaupt, hoe de mens niet gecorrigeerd is, dat de mens aangekleefd is van binnen aan allerlei lusten. Terwijl, de, terwijl alles is gegeven, alle wensen zijn gegeven aan de mens, niet op de manier dat de mens lust moet hebben. <laughs> het is nu juist iets wat men overal uh, als... Als iets geweldigs ziet, lust. Terwijl absoluut is het niet nodig. Een mens kan eten, drinken, seks, uh, miljardair worden. Uh, Elke carrière maken zonder lustgevoelens. Wel passie. Goed opletten. Er zijn verschillende zijn gradaties. Passie heeft niets te maken met echte passie. Goed opletten. Passie en, en lust zijn verschillende dingen. Passie, een goede passie is een, komt uit het hart. Het ja. betekent uh, een, een goede vuur, maar, maar een goed vuur betekent goed goedaardig passie. Maar als ik zeg over passie, wij spreken passie is nodig, passie is goed. Maar lust, dat is iets anders. Het gaat goed opletten, wat iedereen heeft zijn eigen lustgevoelens goed opletten, hoe jij daarmee managt. Dat jij dat hebt, iedereen heeft het wel in zekere mate. Dan moet je die weten te beheer, beheersen. Ja. Niet ingaan, niet blijven daarin mm, uh, uh, kwai over en over hebben. Proberen steeds, vragen, vragen, uh, van boven vragen, hulp om jezelf te redden, want zelf kan je dat niet doen. Kan, geen mens kan zichzelf van zijn lust, gevoelens eh, genezen. -zelf. Geen mens. Want jij bent eraan ge gehecht. In met je hart. Geen mens. Absoluut onmogelijk. Dus jij moet wel doen wat je, wat je aan jouw reacties. Aan jouw reacties kan je zien. Uh, hoe was ik in deze reacties? Ik was het net als een beest. Ja? Dan moet je weten... Ah. Je kan van binnen zelfs een, een beest voelen jezelf. Dan moet je dan wel jezelf corrigeren. Het is nieuw, een beest is een mooi woord. Nu. Beestachtig mooi, zeggen ze. Beestachtig mooi. Beestachtig schoon. Dus, want beest, betekent, dat betekent geweldig mooi. He, moet je goed opletten dat dit niet, moet je van de andere kant dat zien. Wij moeten niet van beest uitgaan, maar. Van hoger mens. Dus wij gaan van Yeshua uit. Alleen Yeshua kan redden je, Die redden jou van de lust. Want alleen in die wetten van de koning, koninkrijk der hemel. Wat wij zullen gaan leren. Die, als je die naleeft. Betekent naleeft niet alleen met je woorden. Maar nou, wat we, alles wat hij zegt. daar. Dat bevrijdt jezelf. Alleen dat. Niets anders. Geen therapieën. Geen enkele therapie helpt. Maar die mannen die schrijven had dat weinig met lust te maken. Dat is ook niet een soort sadistische... Oké, okay, dat, dat is ook precies ja, hetzelfde. Het is ook lust. Lust. Ja, dat is, is ook lust. Die sadisme, ja, het, het is, is de ook de precies... De nee. Oké, maar het is, okay, is ook lust. Het is ook een bijna het crimineel lust. Maar het is ook lust. Het verkrachten... En, en ook met jouw dochter, etc. Het is allemaal absolute, het is ook geweldige, geweldige lust die kwam, die, die, die overheersend is, en dat hij geen, uh, kon het niet zelf, en betekende dat hij gewoon als beest van binnen was. En zonder Yeshua, nog een keer, kan men dat niet, niemand kan redden. Dus um, ik heb toch wel. Uh, we, we gaan het zo doen. Uh, vorige keer hebben jullie gezegd dat jullie willen natuurlijk dat wij echt dit gaan doen. En niet even tussendoor. Maar wij gaan een beetje zo doen dat wij gaan. Um, wij gaan beginnen met. Um, kijk, wat voor ons belangrijk is, goed opletten, wat voor, wat is voor, on wat voor ons belangrijk is in Brit Hadashah, ja, in het boek van uh, Brit in Nieuwe Testament, wat wij noemen, zijn de bewoordingen, zijn de woorden van Yeshua. Even. Niet de getuigenissen van die apostelen, die andere, et cetera, et cetera. Niet hun uh, theologie van, hoe zeg ik dat, uh, ...theologie van um, um, Paulus, etc. cetera. Mooie dingen zegt hij, ik zeg niet dat het helemaal... ...maar dat zal ons niet helpen. Het is niet onze taak, dat laten we zo zeggen. Dus onze taak is om de voorschriften van de koning, koninkrijk der hemel... ...hoe wij in de koninkrijk der hemel kunnen komen. En wij kunnen in de koninkrijk der hemel komen, hoe door onze kilim te corrigeren. Dus dat wij gaan leren de voorschriften met woord van het Koninkrijk der Hemel, zoals Yeshua heeft zij uh, gebracht, uh, uit de woorden van Yeshua zelf. Maar wij gaan dan doen dat eerste boek, dus wat wij noemen dat Evangelie van Matthäus, wij noemen dat evangelische. Wij ja, gaan het noemen. In het Hebreeuws is het Bessora Kedusa. De heilige boodschap. Dat is de heilige boodschap van Matthai. Zijn naam is, de Hebreeuwse naam is Matthai. Maar de Grieken hebben dat Matthäus. Grieken hebben dat. Die wanneer gemaakt. Maar dat is Matthai. Dat is een document van zoals ik dat heb, uh, in het Hebreeuws, is 39 pagina. Het eerste boek van, ja, van het eerste boek van Brit Chadasha. We gaan dat boek doen. Dat boek is eigenlijk representat representatief, heel representatief voor de hele, van de, representatief voor de hele, de hele, de hele Brit Chadasha. En waarschijnlijk komen wij klaar al met die 39 pagina. We hebben er niet meer nodig, want in het eerste boek hebben we alles daarin. Dan hebben we geen andere dingen nodig. Want alle andere dingen zijn... Kijk, de eerste vier boeken... Na nou, het eerste, derde, tweede, derde, vierde... Zijn allemaal zijn lijken op elkaar. Er zijn ook plagiaat van elkaar. Er zit niets daarin. Niet plagiaat, ik zeg het, maar het is al ontleend aan elkaar. Want we zien precies dezelfde passages. Dat is niet onze taak. Iemand die bijvoorbeeld bestudeert een christen, die dat kan wel doen, als je wilt, dat, dan kan je dat doen, maar voor ons, onze taak is om goed te komen in het Koninkrijk der Hemel door de voorschriften van Yeshua, en niet van anderen. We hebben basis, we hebben geweldige dingen, die ons helpen, wat wij nieuw leren, zorgen en andere dingen. Dus, wij gaan niet wachten tot september, oktober, november, al die maanden op maar wij gaan beginnen dan op volgende, volgende week. Want Jezus wil niet wachten dat we dat, wij, dat wij wanneer ons ons programma, wanneer ons hoe het ons programma is. Jezus zegt nou, nu moet je het doen en niet uh, manjana, morgen. Dus de volgende week gaan we dat beginnen. Dan uh, probeer eens voor jezelf kopie maken wie kan, wie niet, dan... We zullen een paar kopietjes hier maken. Maar dan is 39 pagina's. We gaan dat bestuderen hier. Keer, ik heb het zelf nog, nie, nog niet gelezen. Het is niet belangrijk. Het zal ons zeker onthuld worden. Want wij graag willen het, het graag. En wij zijn klaar daarvoor. En met het geloof. Boven het verstaan wat ik jullie vertel. Alle lusten die wij hebben. Goed opletten. In elke vorm dan ook. Alle vormen van manisch dingen die wij hebben. Of depressieve dingen die wij mogen hebben in onszelf. Bewust of onbewust. Alle vormen van maniacaal gevoel, gedrag wat wij ook mogen hebben. Iedereen heeft iets voor ons, een zekere vorm van maniacale dingen in zichzelf. Iedereen. Ja, met in, in, inbegrip van mijzelf. Iedereen niet. Ja, ah? Nee, nee, hoef je niet te onthullen. <laughs> dat kan je, dat do, Nee, dat hoef je absoluut niet. Dat weet je absoluut niet. Uh, mag niet. Oh, okay. Welke, okay. okay. wat is, we zitten niet We gaan niet biechten. Bichte, <laughs> mag je dat? Wat is dat? Biechte is niet, niet hier. Maar wat ik bedoel, alles wat jij hebt, alles dat is jouw jou, uh, bagage. Dat wat wij gaan hier leren, goed opletten. Het doel daarvan is dat door die voorschriften van Yeshua die wij zullen leren, dat wij zullen verschoond worden, iedereen op zijn eigen, in zijn eigen bagage, die gaat verschoonen en plaats maken daarvoor voor het heilige. Daarin zal dan jouw aura komen, waar dus. Door dat verschonen wat wij uh, van jou kelim in deze studie van Britt Hadassah, die wij zullen gaan doen. Dus wij hoeven niet het hele, het hele, alle boeken, te lezen. te we hebben alleen maar, wij beginnen dat eerste boek. Het eerste boek zal misschien voldoende opleveren voor ons. De hele bedoeling dat, is niet pagina's maken. Goed opletten als aan ons gegeven zal worden alleen binnen het boek van Matthij, hè, dus, Matthij Ma Matthäus. dan is het voor ons voldoende, hebben we dat niet nodig, nog eh, andere dingen, weer hetzelfde stof eh, door te werken, etc. Belangrijk is het resultaat, dat we zo kort en, en, kort en bondig, dat wij een gereedschap zullen ontvangen, en dan zullen we het toepassen. Nee? Alles wat hij gezegd had, we zullen dan daarover um, mediteren. We zullen, daarover, we zullen dat ontvangen, we zullen dat bespreken. Stap voor stap, we hebben geen haast. En met het alleen maar dat één boek, 39 pagina. Hoe pagina hoe, en dan zullen we dat zullen we dat doen, alleen in, de derde gedeel, in het derde gedeelte van onze les. Eén uur na de zoger. De zoger geeft ons dan toch wel um, geeft ons een basis geeft ons soort, uh, een soort als het ware een kader, een vorm en daarna in het derde stuk in het derde gedeelte van de les zijn we klaar, want jullie in het derde gedeelte van de les kijken anders dan in het begin van de les dus jij bent klaar in het derde, in plaats van te zingen, halleluja en allerlei andere dingen te, te zingen om jezelf warm te maken, op te werken. Hebben we dan een zoger en zoger geeft ons concentratie, dan moet je concentreren, etc. Dan in het derde gedeelte, hele uur, gaan we dan eh, doen gewoon lezen in het Hebreeuws en dan woord voor woord, maar dan in het bijzonder, want het Matai. Dus de, de, de, de hele boodschap van Mattheüs is vol van uitspraken van Jezus. Eigenlijk is het representatief voor de hele leer over het koninkrijk der Hemel. Oké? Op die manier en dan zullen we, we zien of het voor ons alleen Mattheüs. Alleen. Kijk, eerst doen we alleen. alleen doen we eerst. Kijk, we zeggen ik zeg niet wat we dat ze. Als wij eerst doen Matthij, en wij voelen dat wij basis, we hebben goed grondslag, goede basis ontvangen, dan eigenlijk alle voorschriften staan daar. Alle uitspraken van Jezus, als wij het goed door, door, door gronden. Ja, we hebben Oké, eh, ja. okay, maar dan eerst doen wij dat, en wat ze daar, zijn precies hetzelfde, dan zien wij verder wat het, of het ons... Huh? ja, wie? Thomas. Ja, dat zijn allerlei andere dingen zijn van verschillende kanten uh, aangebakken. Kijk, Matthij is een, is een, is een Joodse interpretatie. Dat is een Joodse interpretatie. Daar, kijk, moet je zo zien. Um, bijvoorbeeld Paulus. Paulus was Joods, oké. Okay. Maar Paulus, Paulus, oké, okay. Saul, Saul, Saul, Saul is Paulus, Saul. Uh, hij was Joods, maar en hij, heeft, dus hij is de grondlegger, als het ware, van de kerk. Dus hij beschrijft daarin zijn... Hij beschrijft eigenlijk... Geeft ook de grondslagen van de theologie, van de christelijke theologie... En de kerk, hoe de kerk moet opgebouwd worden. Ja, eh, adviezen, hoe moet je dan de kerk diensten, allerlei andere dingen... Dat is niet, voor, niet belangrijk voor ons. Niet dat dit iets... Uh, het is gewoon... Niet belangrijk is voor ons doel. Dat ons doel is binnen. Hè, is niet. Een gemeenschap. Goed opletten. Gemeenschap. Ons doel. Gemeenschap is. Wat is gemeenschap voor ons? Al jouw wensen. Vormen één gemeenschap. Dat is wat Yeshua spreekt. Spreekt van één mens. Leiden. En wat zij hebben gemaakt daarvan. Ze hebben dat, ze hebben dat in macro. In macro-verband hebben ze het zo, zo gemaakt, maar dat geeft geen reding. We zien het wel. Het heeft wel veel. Het, geeft, het gaat veel, maar de reding zelf zit er niet in. Want de reding moet de mens zelf uh, halen naar zichzelf toe. Wat is jouw reding? Iemand kan zeggen, wie, wat is in de hand van, aan de hand van wat we hebben geleerd? Wat is jouw persoonlijke reding? Oké, okay, maar we middle Ellen zegt middle Wat is jouw persoonlijke Huh? inzinking yeah. ja, ja, van het aura. Juist. Jouw inzinking van je aura, dus het halen naar binnen jezelf, jouw eigen aura, niets anders. Yeshua spreekt nergens over, over uh, kerk, over andere dingen, over maatschappelijke dingen. Hij spreekt alleen van ik. Kijk dan wat, wat hij zegt. Hij zegt uh, smaal is de weg. En weinigen komen kiezen deze weg. En breed is de weg voor de, van de, van, van, van die naar de verdoemenis springt, en vele lopen deze weg. Nou, dat helpt niet. Dus weinigen kiezen deze weg van de reding, want de reding komt van de... En in het Hebraeus, als wij dat in het Hebraeus zullen leren, dan wij zullen we zien wat voor, wat voor woorden zijn dat werkelijk. Daar staat het staat ik Peter, staat het, small, eng is the opening, staat het in het Hebraeus. Peter, the opening. En dat zit in jou, je moet weten waar de opening naar de reding is. Duidelijk, dat is wat Yeshua spreekt. Dus hij zegt, weinigen zullen komen tot het koninkrijk der hemel. Duidelijk, en niet dat, dat, dat, dat, dat wij moeten uh, bekeren anderen tot, tot, uh, tot Yeshua. Duidelijk, absoluut niet. Hij zei ook zelf, weinigen komen tot mij. De meesten die gaan, die gaan de, de, de weg van anderen, die andere kiezen. Dat is een brede weg. Dus het betekent niet dat de evangelisatie van de hele maatschappij... Weet Yeshua brengt als de enige de reding aan de hele wereld, dat wel. Maar iedereen moet zelf kiezen, iedereen moet zelf eh, werken in zichzelf om deze smale, zeer smale, dunne opening, die via die dunne opening te, na, naar... Eh, het, naar het geestelijke, naar het waarnemen, naar het waarnemen van het, van de ware realiteit, uitkomen. Ja, de Jezus zelf heeft het gezegd, dus betekent niet dat, dat de hele wereld, anders zou hij zeggen, laat de hele wereld zijn, zoals, uh, tot mij komen, via dit, hij zei toch wel, smaal is de weg, smaal is de opening, betekent weinig, en dat wij zien ook in, bij ons, in onze groep, dat we, wat is daarvan wat is over, overgebleven? Steeds minder en minder. Wat er overgebleven is, dat is overgebleven. Nu moeten wij deze ingang maken. Ondanks het feit dat er vele zijn die opgevoed zijn als christenen. Dat betekent niet dat jij al ingang heeft tot de, tot de, de Yeshua. Hè? Dat is alleen wat je leert, van je weet van Yeshua alleen, van woorden, van uh, indrukken wat jij hebt gekregen, van verhaal, ja verhaal wat jij, weet. maar wij gaan niet verhaal leren. Wij gaan dat leren ervaren, we gaan praten over de ervaring, je hoeft niet vertellen over jou, jou wat je moet corrigeren in jezelf. Dus je hoeft jou niet opbichten hier. Absoluut niet, dat is, dat is, dat is, dat niemand kan je, dat niemand, met niemand kan je dat doen, En zelf moet je dat doen, met je eigen krachten, en dan heb je ook dan de kracht van Jezus, jou, dus de voorschriften van Jezus, als je zei, naleeft, en vecht, en werkt eraan, werkt ermee, dat jij je toepast, deze, ja, je oordeelt niet, oordeel niet, dan jij zal niet geoordeeld worden. Alleen dat, als je dat overwint, dan de rest is allemaal peanuts. Eigenlijk, probeer dat, probeer alle andere dingen, With dat zullen we leren, praktisch zullen we dat leren, overwinnen, Dus wij zullen leren, overwinnen, wat wij zullen leren van Yeshua zullen we leren aan de hand van die, niet zo so, maar Jeshua help, maar aan de hand van die voorschriften van Yeshua. Wij zullen leren, ieder voor zichzelf zal leren zichzelf overwinnen. Het kwaad overwinnen, de wens om te ontvangen, overwinnen. Jouw lusten te overwinnen. Alles is goed, eten, drinken, andere dingen zijn, als het beheersbaar is. Als je niet jouw hart aan uh, verpacht, dan is het geweldig dan is het niet dan is het geen probleem. En elke wens, is niet een probleem, maar als je lust krijgt daarvoor, als je dus jouw hart gaat, dus betekent als je hart aan uh, uh, verpacht aan een bepaalde wens, betekent dat jij de slaaf wordt van de schepping. Iets wat iets wat secundair is, iets wat een de schepping is gemaakt om de mens geriefelijk te maken omdat de, de mens daarin moet uh, dienen en de schepper tot de schepper komen, zichzelf zuiveren uh, verheffen zichzelf en de schepping met zich mee en als de mens in plaats van zichzelf te verheffen en de schepping te verheffen, gaat aanhechten zichzelf aan een stukje materie in welke vorm dan ook wat doet die dan? Dan is het slaaf van de materie, en dan kan die alle ziektes en alle ellende en alles komt en er is geen leven. Het is niet wat de mens, wat de mens voor is geschapen. Dat is een hele bedoeling, praktische studie wat wij gaan verder doen. Dus om door de door de door de mitzvot, door de voorschriften van Yeshua om dat zij moeten ons helpen om onze, om naar een gaai, om al die vijf lichten van jouw ziel, jouw unieke ziel van iedereen, van jullie, van, van jullie aan te trekken hier en te komen tot de overwinning. Heel de, de, dus de clue, de, de, ook de, de doel van onze studie is om te zeggen: ik heb de wereld overwonen. Ja, de wereld is... die moeten we overwinnen. De wereld is de wens om te en Dat moeten we overwinnen door daarin mijn aura te brengen te in mijn wereld. De wereld is me. Wie is de wereld? Niet buiten mijzelf. Mijn lichaam. Dat is de wereld. Mijn hoofd, mijn lichaam. Dat is de wereld. Die moet ik overwinnen. Ja? Ja. ja, maar ook mijn, mijn lichaam betekent al die, al, die, dat, al die massa, alles wat in, in mijzelf, alles het gevoel van mijn massa, etc moet ik wel dragen. Overwinnen betekent niet dat ik moet het negeren. Ik moet het in staat zijn om te dragen en dan moet het licht, al, al mijn, is de hele mijn ziel moet, moet ik binnen laten komen. En dat kan ik alleen maar doen door zuiveren mijn kilim. Door die voorschriften van Yeshua, daarbij, daarmee, daarmee ga ik plaats maken voor dat licht dat mij toebehoort, om hem aan te trekken naar mijzelf.